1 uur. Het NOS Journaal. Gert Kluk. Vulkaanuitbarsting IJsland leidt niet tot problemen in het Europese luchtruim. Lokale en regionale verkiezingen in Spanje te midden van betogingen en Frans binnenvaartschip gezonken op het Rijnkanaal. Het weer eerst nog buien, later vanmiddag vanuit het westen brede opklaringen, zon. Morgen zonnig droog 19 graden. En de dagen daarna vrij zonnig, wel een toenemende kans op een bui. Middagtemperatuur dan 20 graden. IJsland heeft een deel van het luchtruim gesloten... vanwege de uitbarsting van de vulkaan Grimsvut. Ook het internationale vliegveld is dicht. Op 20 kilometer hoogte hangt een wolk van as en stoom. Vliegtuigen kunnen daar last van krijgen. Vorig jaar lag het vliegverkeer in Europa vijf dagen stil... toen een andere vulkaan op IJsland grote hoeveelheden as uitstootte. De IJslandse luchtverkeersleiding verwacht nu niet... dat de aswolk het vliegverkeer in de rest van Europa zal hinderen omdat de wolk van as en stoom in de richting van Groenland waait. Ook de luchtverkeersleiding Nederland verwacht geen problemen voor het Nederlandse vliegverkeer. Op dit moment is er in het Nederlands luchtruim geen as en we verwachten dat de komende dagen niet. Ook het luchtverkeer tussen Nederland en de Verenigde Staten verloopt in ieder geval normaal. Over hoe het de komende dagen gaat hebben we op dit moment nog niet echt een beeld. Maar zoals het er nu naar uitziet gaat alles normaal. Nou, de vulkaan Grimsveld ligt onder de grootste gletsjer van IJsland... en dat verklaart ook de stoom die in een grote pluim boven IJsland hangt. De Grimsveld was de afgelopen zeven jaar niet actief. Regionale en lokale verkiezingen in Spanje vandaag... te midden van protesten tegen de hoge werkloosheid en de bezuinigingen. De protesten gingen ook vannacht en vanochtend weer door... en verwacht wordt dat de socialistische partij van premier Zapatero... een flinke nederlaag zal leiden. Correspondent Rob Zalberg in Madrid op het centrale plein, Puerta del Sol... Rob, hoe is het nu op het plein? Ja, nou, er zijn alleen nog maar meer tentjes bijgekomen de afgelopen nacht. Het was de afgelopen nacht steeds zo dat er wel heel veel mensen op het plein waren... maar mensen toch naar huis gingen om te slapen. Nou, de dus afgelopen nacht is het uh, één groot oerwoud van tentjes geworden. En we liepen vanmorgen voor, voor, voor voornamelijk tussen allemaal mensen... die met knipperende ogen naar buiten kwamen. Het is nog altijd heel erg druk, ja. En zijn het inderdaad nog steeds jongeren... die protesteren tegen de enorme jeugdwerkloosheid van zo'n 50 procent? Ja, nee, de, de, de toon is nog precies hetzelfde. Alleen vandaag natuurlijk, wordt de toon wel erg bepaald door die regionale verkiezingen. Jongeren hebben hier steeds gezegd, we vertrouwen de twee grote partijen van het land niet meer. Moet je toch denken, die samen zo'n meer dan 90% van de stemmen opslokken. Hè? De conservatieve partij, of de socialistische partij van Zapatero. Nou, daarvan zeggen ze, daar hebben we geen vertrouwen niet meer in. Als je gaat stemmen, stem dan niet op één eh, van die twee partijen. Maar goed, maar verder wordt er ook geen echt stemadvies gegeven, hoor. Van dat ze dan zeggen, stem dan wel... Op die of op die andere partij. Maar goed, stemmen van nu tot die twee grote, dat nee. is de boodschap. Goed, als je niet stemt op de socialisten of op rechts, uh, ja, dan kun je op een kleine partij stemmen. Maar wat schieten de jongeren daarmee op? Ja, dat is de, de, de vraag die wij hier stellen ook aan mensen: wat moet er nou eigenlijk gebeuren met het land? Uh, en dat is een vraag waar niemand antwoord op heeft. Ik kom zelf net bij de stembureaus vandaan. Waar, waar ik aan mensen gevraagd heb van wat vinden jullie er eigenlijk? Wat vinden jullie eigenlijk van de protesten zoals die plaatsvinden. En daarvan zeggen mensen, iedereen heeft er sympathie voor. Maar ik sprak net ook een vrouw die zei van ja, we kunnen de schatkist van Spanje natuurlijk ook niet, niet maar blijven leeghalen om, uh, om mensen te betalen, mensen geld te geven. Uiteindelijk eindigen we zo in de handen van het IMF, in het noodfonds. En dat kan ook niet gebeuren. Dus echte antwoorden en wat er gebeurt eigenlijk na morgen... Dat weet nog niemand. Ja, De stemming is een beetje moedeloos, zou je kunnen zeggen. Dat zou invloed kunnen hebben op de opkomst. Willen de Spanjaarden wel stemmen? Ja, nou, de stembureaus waar ik was, daar was het in ieder geval druk. Het is moeilijk te zeggen. Dus het, zijn, het zijn en blijven regionale verkiezingen. Dan is de opkomst altijd iets minder. Maar ja, Het geldt nu wel als een belangrijke graadmeter. Volgend jaar zijn er hier in Spanje rond deze tijd eh, landelijke verkiezingen. En dan zal, ja, dat zal, dat, daar gaat nu, iedereen nu al van uit... dat van een grote machtswisseling in Spanje betekenen. Het verschil tussen conservatieven en socialisten is nu al meer dan 10%. Dus dat wordt echt een hele zware dobber voor Zapatero dan. Zijn de betogers denk je, vandaag van het plein in Madrid? Ja, daar, nou, dat is een dat is van de vragen die nu ook opspeelt. Jongeren die nu bijeen zijn op het plein... zijn daar ook over aan het vergaderen... Hoe gaan we verder? Blijven we hier staan? Wachten we tot het op een ontruiming komt? Kijk, wat tot nu toe uh, de mensen op het plein in hun voordeel hebben... is dat het heel vredeliefend is, dat het geen groot bierfeest is geworden... dat er heel serieus gediscussieerd wordt. Dus als dit zou leiden zeg maar, tot een veldslag hier tussen een mobiele eenheid en demonstranten... een plein wat koste wat het kost moet worden leeggeveegd... dat zal een beeld zijn denk ik, waar mensen niet ook echt op zitten te wachten... Je zou bijna denken, het zou een slimme zet zijn als ze aan het eind van deze dag, deze belangrijke verkiezingsdag, iets gewonnen hebben om te zeggen, wij blijven staan. In ieder geval tot die verkiezingsdag. Maar het zou een sterk punt zijn, denk ik, als ze aan het eind van deze dag besluiten, we gaan gewoon weg. Want het is duidelijk, het is een punt en, en, en niet alleen de nationale pers, de wereldpers, die hebben ze overduidelijk met hun protesten gehaald. Rob Saamberg in Madrid. Voetbal play-offs in Eredivisie. Bas Tichelen bij Roda Ado er is gescoord. hè? Ja, en uh, Roda is heer en meester in deze wedstrijd. Maar Ado heeft gescoord en het staat 1-1. Nadat Skobu voor de Limburgers de score open En eigenlijk iedereen in het stadion wachtte op de 2-0. Daar waren ook voor Roda de kansen voor. Was er na 31 minuten in feite een mislukte voorzet vanaf de linkerkant van Mitchell Piqué. Die bal ging in de richting van Vicento. Maar werd door iedereen gemist. Door Vicento, ook door de verdedigers van Roda. En die bal van Piquet draaide om de doelman van Roda heen, zo in het doel. En uh, waar eigenlijk niemand rekening mee gehouden had, gebeurde dus toch. Een goal van Ado Den Haag en 1-1 als nieuwe tussenstand in Limburg... in de laatste tien minuten van de eerste helft. Roda moet winnen, hè? Roda moet winnen met twee doelpunten verschil zelfs. Oké. Okay. In de Georgische hoofdstad Tbilisi zijn demonstraties... tegen het bewind van president Sakashvili uitgelopen op onrust. Het gebeurde toen demonstranten een politieauto aanvielen... En de politie kogels op de menigte afvuurde en traangas gebruikte. Na demonstraties gisteren was een groep betogers de hele nacht blijven zitten... voor de deur van de staatstelevisie. De betogers zouden de politieauto hebben aangevallen... toen agenten twee van hun leiders wilden meenemen. Leiders van de oppositie in Georgië hebben opgeroepen... tot nieuwe grote demonstraties, later vandaag. En ze beschuldigen Zakersvilië ervan dat hij dictatoriale trekken vertoont... en de economie van het land verwoest. De Europese Unie zet een vertegenwoordiging op in Libië...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 Op het Schelde Rijnkanaal in Zeeland is een Frans binnenvaartschip gezonken. Het 50 meter lange schip was vanmorgen lek gevaren en kon nog net afmeren bij een sluis. Daarna zonk het schip snel, zegt de politie. De kapitein en twee uh, van zijn zoons waren op het schip. Uh, ze konden op tijd het schip afkomen, hoewel een van de zoons nog lag te slapen en die moest uh, overboord springen om toch het schip uh, op tijd te kunnen verlaten. Het schip was geladen met cement en ligt nu op een diepte van 9 meter. Daardoor heeft het andere scheepvaartverkeer er geen last van. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. Op de Rijn, net over de grens bij Emmerich, is vannacht een passagiersschip in botsing gekomen met een tanker. Bij het ongeluk raakten twee passagiers van het schip gewond. Het schip dat onderweg was naar Amsterdam is rond de waterlijn beschadigd. Het tankschip uit Rotterdam heeft ook enkele beschadigingen. Het is geladen met 950 ton diesel, maar het is niet gaan lekken. Alle deelnemers aan de cruise zijn geëvacueerd. Ze zijn in Emmerich van boord gegaan. En ook hier is de oorzaak van de botsing onbekend. Bij een serie bomaanslagen in en rond de Iraakse hoofdstad Baghdad... zijn zeker 13 mensen om het leven gekomen. en zijn zeker 65 gewonden. In Baghdad ontplofte tijdens de ochtendspits verschillende bermbommen... onder meer bij een politiebureau, waar twee doden vielen. De meeste slachtoffers vielen bij een politiebureau in de stad Taji... vlak bij Baghdad, toen een zelfmoordterrorist zichzelf opblies in een groep politiemensen... Daarbij kwamen zeven agenten om het leven. Vannacht heeft de politie op de A9 in Noord-Holland... bij een alcoholcontrole 43 mensen aangehouden. In totaal werden zo'n 4500 bestuurders gecontroleerd. En dat betekent dat dus 1% veel had gedronken. Er werd bij de controle gebruik gemaakt van een nieuwe blaasmethode. De sniffer, vertelt een woordvoerder.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 En als je daarvoor wordt veroordeeld, dan wordt je rijbewijs ongeldig verklaard... als er een alcoholpromillatie is geconstateerd van meer dan 1,3 promille. En dat houdt in dat als jij weer in het bezit wil komen van een geldig rijbewijs... dat er dan opnieuw een volledig rijexamen afgelegd moet worden... en dat de betreffende persoon ook moet voldoen aan medische geschiktheidseisen. Aan een controle op de A9 in Noord-Holland werkt ongeveer 90 politiemensen van drie korpsen mee. Sport. In de Eredivisie worden dus vandaag de returns in de play-offs gespeeld. In Kerkraden, Rodier C. arduin Bas 1-1 is het eh, na die goal van Piquet van zo even. Roda is het een beetje kwijt. Verhoek nu met de voorzet vanaf de rechterkant. Die wordt weggekopt door Wilaart uit het strafschopgebied van Roda. Maar Roda zal zich straks, eh, als het in de kleedkamer zit, halverwege wel eens nog achter de oren krabben. En zeggen: Goh, we hadden toch echt met 2-0 voor kunnen staan. Gezien de mogelijkheden die er zijn geweest. Maar voorlopig staat er dus 1-1 op het bord. Roda nu zelfs wat in de verdrukking. Als het de bal niet goed wegkrijgt achteruit. Maar uiteindelijk is het. De fout die hem een hengst naar voren geeft. En dan komt hij nog met een beetje geluk voor de voeten van Scobo. En kan Roda weer aan aanvallen gaan denken. Maar dus uh, behoorlijk in de piepzak nu. naar die gelijk maken. Goede loopactie nu van De Lorsi aan de rechterkant voor het doel. Jonker. De Lorsi ziet nu wel met Piqué de doelpunten maken. Ze gaan allebei naar de bal. En die rolt dan vervolgens over de achterlijn. En de grensrechter heeft gezien dat hij het laatste nog Piqué is geraakt. En dat er dus een hoekschop gaat volgen voor Roda J.C. Dat is de zevende al. In deze wedstrijd, waarmee maar is aangegeven dat het vooral op die helft is gebeurd. In de eerste 40 minuten van het duel 1-1 de stand. Een bal vanaf de rechterkant voor het doel. De mensen van achteruit die lang zijn en kunnen koppen mee. Wielaard, K, ook de fout komt zich melden. En kiezen positie in dat strafselopgebied van Ado Den Haag. Waar natuurlijk ook de twee spitsen staan, dan komt de bal ook. Dat is wel handig, dan wil K koppen. Maar kopt Roda via notabene spits Vicento de bal weer weg. Nee, Roda is beter, maar staat dus niet voor in deze wedstrijd tegen Ado Den Haag dat zeer tevreden zal zijn dat Piquet dat gelukkige doelpunt maakte... inmiddels alweer een minuut of tien geleden. 1-1 bij Roda, Ado Den Haag. Een andere wedstrijd in de play-offs voor Europees voetbal... begint om half drie, groningen herakles Herakles heeft de eerste wedstrijd met 3-2 gewonnen. En in de play-offs om promotie-degradatie... speelt VVV vanmiddag ook om half drie tegen Volendam. De eerste wedstrijd eindigt in 2-1 voor VVV. En om half vijf Excelsior en Bos, eerste duel werd 3-3. De eerste partijen op Roland Garros zijn gespeeld. Vanmorgen is het Grand Slam toernooi in Parijs begonnen. En Mark Brasser, het levert een simpele overwinning op... voor de verliezend finalist bij de vrouw van vorig jaar... Ja inderdaad, Samantha Stoser uit Australië, verliezend finalist, dus vorig jaar opende het bal vanmorgen op cours. philippe Chatrier. het grote centercourt op Roland Garros. En ze won vrij makkelijk van Iveta Bene 6-2 en 6-3 werd het voor Sam Stoser, die dus ja, makkelijk door is naar de tweede ronde. Verder vandaag geen echt grote partijen, David Ferrer komt wel in actiespeler uit de top 10, Jo Wilfried Tsonga leuk voor de Fransen. Maar ja, Nederlanders zien we vandaag niet, Timo de Bakker niet, Robin Haase niet, Thomas Gorel niet, en ook Aranska Rus, die die, die hij komt vandaag niet in actie. Misschien morgen, misschien wordt het wel dinsdag. nog onzekerheid was er over Robin Haas. Hij liep een enkelblessure op in Nice. En de vraag was of hij in Parijs zou halen... of hij zou kunnen spelen tijdens Roland Garros. Hij zei het volgende over zijn blessure. Ik ben er doorheen gegaan. En, uh, alleen niet de zijkant van mijn enkel, alleen een beetje de bovenkant daarvan. Dus er is een kapsel uh, geïrriteerd. Uh, gelukkig de, de, de spieren eromheen die, die zijn uh, goed. redelijk goed. En... Uh,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 Maar ik heb geen één keer pijn gehad. En, uh, en dat is natuurlijk uitstekend. Nou, dat ziet er dus goed uit voor Haas. Hij is al bezig met zijn eerste rondepartij En die speelt hij tegen Daniel Jimeno Traber uit uh, Spanje. Eén afzegging wel bij de organisatie vandaag. Een, een grote naam uit het verleden dan weliswaar. Leet Hewitt. Hij heeft ook een enkel blessure. Net als Robin Haas. En uh, Hewitt uh, was niet op tijd fit. Hij heeft dus afgezegd. Dan is een verkeer. Bij de AWB René Passet. Dag Kurt. Ten zuiden van Amsterdam zat een file op de A2 vanuit Utrecht. Het heeft te maken met werkzaamheden. Het is de enige file in Nederland op dit moment. Tussen Knoop het Houdendrecht en Knoop het Amstel twee kilometer. Dankjewel René. De hoofdpunten van deze uitzending. De vulkaanuitbarsting op IJsland leidt niet tot problemen voor het Europese luchtverkeer. midden van protesten tegen de hoge werkloosheid in Spanje zijn er vandaag lokale en regionale verkiezingen. En op het Schelderijnkanaal is een Frans binnenvaartschip gezonken. Dit was het uitgebreide NOS-journaal. Zo dadelijk het tweede deel van de perstribune van Omroep Max. Dit is Radio 1. Max. Welkom bij deze persconferentie. De hier over de Dit is een goed spel, hoor. De perstribune met Govert van Brakel. Tweede uur van de perstribune. Goedemiddag. Onze gast is Jan Gisbers, oud-ploegleider van allerlei wielerformaties. Vliegende kip Jules van der Wart op pad in het Polderland. De wedstrijd Roda-JC Aden Den Haag, half 1 begonnen, tussenstand 1-1. En een antwoord hopelijk op de vraag die we deze week op ons antwoordapparaat vonden. En we gaan in op de vraag van een luisteraar op ons antwoordapparaat. Sinds een tijdje bestaat er zoiets als gesproken ondertiteling. Maar dat systeem werkt nog niet helemaal vlekkeloos. En u kunt uh, reageren op uh, de stelling van dit uur. De wie wereld moet stoppen met het beschuldigen van Lance Armstrong. Stoppen met het beschuldigen van Lance Armstrong. Op www.deperstribune.nl Jan Gispers, goedemiddag. Goedemiddag. In Eindhoven, uh, want uh, u gaat straks naar Turkije, begrijp ik? Ja, dat klopt. Wat gaat u daar doen? Uh, ik heb uh, op het uh, toernooi van, uh, de van de kerkhofjes vorig, vorig jaar een, uh, een reis gewonnen. Ach. Naar Antalya, een golfreisje. Dus daar gaan we vanmiddag uh, verzilveren. Dat is mooi. Ik zeg er even bij uh, voor de luisteraar die denkt... hé hey Jan Gisbers, waar ken ik die ook alweer van? Vroeger ploegleider van de gouden PDM-ploeg, jaren tachtig... Namen als Steven Rooks duik het dan op, Erik Breukink, Gert-Jan Teunissen. Uh, bent u ook nog een, uh, een kijker nu naar uh, de, Giro, de Giro, die aan de gang is? Ja, elke dag. Ik, ja. helemaal, ja, ik kan, ben, kan niet elke dag, maar elke dag kan, kijk ik. Ja, en wat, wat vindt u er zo bijzonder aan? Waarom gaat u er speciaal voor zitten? Ja, dit, dit, dat ik ervoor ga zitten, dat zal het virus nog wel zijn... wat het nog steeds in mij zit. Uh, ja, wielrennen is mooi. Ik vind het toch het een van de mooiste sporten vinden die er bestaan. Ook, uh, ik denk ook wel de zwaarste sport. En uh, ja, ik, ik heb er nog altijd veel uh, plezier in om te kijken. Ja. Het is wel een ronde die uh, wordt overschaduwd... door de afschuwelijke val en het overlijden van Wouter Weiland. Uh, hoe beleeft u, u zo'n moment, zo'n week, zo'n drama... Uh, ja, heel erg. Uh, toen het net gebeurd was... Uh, ja, toch wel een beetje in shock... dat, dat, je, dat zoiets gebeurt. Je, je weet, uh, als je in de wielrennerij... Uh, als je wiel wielrenner bent of je werkt in de wielrennerij... dan weet je dat die dingen kunnen gebeuren. En uh, af en toe gebeurt ook... Casartelli uh, is de laatste, die kan me dan nog herinneren. 1995, uh, dit, hè? Ja, ja dat, is een, dat, dat, dat zijn klappen. Uh, maar wielrennen is, is een gevaarlijke sport. En het is eigenlijk, uh, vind ik toch nog, uh, uh, mer merkwaardig eigenlijk wel dat er eigenlijk zo weinig gebeurt. Ja, maar als het gebeurt, ja, dan is de hele zaak in ingehouden natuurlijk. Ja, nou ja, je ziet wel vaak natuurlijk vallende wielrenners die dan uh, weer een rip breken. Uh, dat, dat is dan vaak uh, of een pols of uh, dat soort dingen. Maar inderdaad overlijden uh, tijdens de koers door een val, dat, dat, dat zijn godzijdank uh, uitzonderingen. Ja, zijn uitzonderingen. Snapt u de maatregelen die altijd in vervolg daarop worden genomen... nu de valschermen uh, bij gevaarlijke afdaling? Uh, ja, ja ik, ik snap het wel natuurlijk. Uh, Zo'n organisatie die voelt zich uh, verantwoordelijk. En wordt nu een, uh, dubbel alert dat er niet nog een tweede keer iets gebeurt. Dus we uh, proberen alles af te zekeren. Alles af te, afzekeren gaat niet, maar het is ook, ook wel een, een, een beetje een spel van de organisatie... Om, om te kunnen zeggen, we hebben er alles aan gedaan. En dat moet ook zo zijn natuurlijk. Ja, Maar u vindt het toch ook een licht alibi werkt dan? Ja, ja, dat zit erin. Je wordt uh, natuurlijk, Stel dat het nog een keer gebeurt en door ja. een... Door, die, door een fout van de organisatie, en, en Weiland was geen uh, fout van de organisatie, maar uh, ja, dan wordt het toch met de vinger gewezen. Ja, uh, ik zei net al, u was uh u was ploegleider bij tal van de wielerformaties. Uw eerste successen boekte u met de amateurformatie van Jan van Erp. Dan zitten we echt in Brabant met renners als ja. Gerrit Zolleveld. Geert Schipper, Maarten Ducro niet te vergeten. Frits van ja. Binsbergen. En er is een fragmentje uit 1982... toen die ploeg wereldkampioen werd op het onderdeel ploegentijdrit. Geert Schipper is de eerste Nederlander... die een eruit blijft aangetrokken. Dan Gerrit Zolleveld, hij is de jongste man, 21 jaar. En de derde man is Maarten Ducro afkomstig uit Utrecht, waar hij studeert. Een verrassing, want aanvankelijk was hij niet direct geselecteerd... voor deelname in de Nederlandse ploeg. Maar uiteindelijk oordeel ik toch nodig dat Ducro zou rijden. Heinze Bakker, onze collega Heinze Bakker tijdens de huldiging. En, en meneer Gispers. hij noemt Frits van Binsbergen niet. Waar was hij? Ja, Frits, Frits hij was uh, 20, 20 kilometer voor het einde totaal opgebrand. En... Uh, hij moest de, het kwartet verlaten Hij heeft hij met tranen in de ogen gedaan, kan ik me nog herinneren. Uh, achter het stuur zittend uh, vond ik dat wij wereldkampioen gingen worden. Wij waren bezig, de Russen, de Polen, Oost-Duitsers enzovoort, uh, die normaal de winnaars waren, die waren wij aan het voorbijrijden. Nou ja, ik heb hem toen uh, nageschreven dat hij naar de finish moest rijden, maar dat heeft hij niet gedaan. Hij heeft onderweg een afslag genomen en is naar het hotel gegaan. Ja, nu lachen we al. Maar het was natuurlijk in, inderdaad toch uh, heel tragisch. Hebben, he, hebben jullie dat ooit met elkaar uitgesproken? Ja, ja er viel niet zoveel uit te spreken. Wij, ik heb nog naar hem geroepen op een gegeven moment. Maar dat heeft hij waarschijnlijk niet verstaan. Ging dat verstaan. Hij was uh, enorm teleurgesteld. Ik zag ook tranen in zijn ogen en zo dat hij af moest haken. Maar uh, ja, hij reed naar het hotel. En, uh, en ik zag in mijn gemiddelde berekeningen dat wij wereldkampioen gingen worden. Dus mm. uh, ja, dat was, wel, dat was wel een ramp eigenlijk. Nou ja, u gaf net al aan, dat waren de echte Oostbloklanden die we uh, versloegen. De, de, die quasi-amateurs uit de DDR-landen. Uh, wat was uw specialiteit? Hoe kwam het dat, dat, u die landen, dat je die landen de baas kon? Ja, dit, uh, wij zijn ook vier jaar eerder uh, waren we wereldkampioen in, uh, in Duitsland op de 100 kilometer ploegetijdrit en uh, rijden is altijd uh, een, een, een hobby voor mij geweest, dus uh, ah. daar heb ik heel heel veel aandacht aan besteed en er werd dat in de finesse's werd dat, uitge, dat uh, uitgekient met de jongens erbij. Waarom niet dit? Waarom niet dat? En uh, in Goedwoed was het eigenlijk een, een, een een heel raar parcours voor een 100 kilometer poektijdrein, namelijk ja. daar zaten zeven ze klemmen in. Dus dat, en daar hebben we alles op afgesteld. Echt wetenschappelijk bijna benaderd, dus. Ja, ja, ja. Mag ik wel zeggen. Uh, uh, Jan Gispers, we vragen altijd aan onze uh, gast in het uur: wat was het media-moment van deze week? En wat kies je dan? Ja, ik kies uh, het moment, uh, of eigenlijk de wedstrijd uh, van uh, AX tegen Twente waarin, uh, uh, hoe heet de sterren van Twente, schiet me nou even niet te binnen. Dat is uh, de jong, of, uh, of dat is Chatley of dat is, hoe heet nee, de, die, de vriend, die, die de, de, die de, wezel, Ajax gaat. de wezel, ja, nou Theo Jansen. Theo Jansen. Ja. En uh, ja, die was eigenlijk al bekend volgens mij, dat hij naar Ajax zou en speelt dan toch de Ajax? wedstrijd tegen Ajax. Ja, oh, toch eigenlijk grote belangen. Dan gaat me niet om Twent of, of uh, Theo Janssen nee. of zo. Maar ik vind uh, eigenlijk in de regel... er zijn zoveel regels in de voetbal... dat, ja. uh, dat dit wel merkwaardig is, vind ik. het fragmentje.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 Hoe bedoelt u dat? Nou, ja, hij stapt zo over van de nummer 2 Twente naar de kampioen Ajax. Maar is dat een man die in Ajax thuis hoort? Is dat de man op wie ze wachten in Amsterdam? Nou, ik denk dat Theo Jansen is, uh, naar mijn mening, uh, een van de grootste voetballers in de wereld op het moment. Dus uh, ik denk dat uh, Ajax heel blij mag zijn dat ze deze man hebben, ge hebben ge ge ge gecontracteerd. Ja. En straks praat ik graag verder met je. En dan komen we in het uh, tijdperk van uh, de beroepswielrenners uh, terecht natuurlijk. PDM uh, en Vestina. Met daarbij de stelling de wielerwereld moet stoppen met het beschuldigen van Lance Armstrong. Eens of oneens, u kunt het uh, laten weten op onze website deperstribune.nl. Je hebt ook de hele week weer ingesproken op het antwoordapparaat. Tal van boodschappen vonden we daar deze week op. Hebt u een vraag of klacht over radio, tv of krant? Of wilt u de loftrompet laten schallen? Spreek dan in op het antwoordapparaat van de perstribune. Bel 035-677-6001. Waarom is er op s avonds om 11 uur op de televisie... ook vanavond op Nederland 2 een uitzending over schrijvers? En waarom is dat zo laat? De oudere mensen gaan om 11 uur naar bed... En ik heb niet de indruk dat de jeugd van 11 uur naar die schrijvers kijkt. Ik ben geïnteresseerd in nieuws en actualiteit en luisteren ze altijd naar Radio 1 of BNR. En tussen half tien en elf s ochtends is nu het probleem dat ik mijn interesse uh, helemaal niet kan terugvinden. Omdat er dan alleen maar presentatoren zitten die eigenlijk alleen maar in zichzelf geïnteresseerd zijn. Ze zijn Kokkelmans en dan een, de grootste schreeuwderder van Nederland. Red ik het eens of iets dergelijks. definitie bereid om de gesproken ondertiteling voor blinden en slechtzienden te activeren. Dus ik ben zelf blind. Veel van uh, de mensen die ik ken die ook blind of slechtziend zijn... ...hebben een apparaat gekocht om die ondertiteling te kunnen horen. Maar met name de VPRO weigert bijvoorbeeld bij de uitzending over Turkije... ...daar de gesproken ondertiteling bij aan te zetten. Ik vind dat een miskenning van een groot deel van de Nederlandse bevolking... Terwijl doven en slechthorenden een ondertiteling hebben die ze kunnen lezen. Daar is een wet voor aangenomen ooit. Moeten blinden en slechtzienden maar afwachten of de onderroepen zo lief zijn om dat te doen. Dat vind ik een vorm van slecht omgaan met minderheden. Dat zou niet zo moeten. Max antwoordapparaat 035 677 6001. Die laatste klacht, daar uh, ga ik toch even op in. Gesproken ondertiteling. En het gesproken ondertitelen klinkt dan ongeveer zo. Maar helaas gaat DAT nog niet altijd vlekkeloos. Rol van houten van Visirius, dat is de belangenorganisatie van visueel gehandicapten. Hoe werkt dat systeem? Uh, je koopt een kastje voor 400 euro, dat sluit je aan je tv aan. Uh, dat kan ook op een andere manier. En dan krijg je op het moment dat de ondertiteling in beeld komt... en je denkt, gut, ik kan het op twee, drie meter afstand toch ga ik niet goed meer lezen... Dan kun je zeggen, ik doe dat kastje aan... en dan wordt die ondertiteling netjes uitgesproken. Bij hoeveel mensen staat zo'n kastje? Uh, dat is op dit moment gewoon nog maar bij 3000 mensen. Maar dat heeft vooral te maken met het feit dat uh, het lang niet altijd werkt. Uh, in ieder geval bij de om publieke omroepen gaat het nee. uh, niet goed. Bij de commerciële gaat het een stuk beter. Wat gaat er mis? Uh, ja, de programmamakers programma hebben zelf de, de, de vrijheid om te beslissen of ze de ondertiteling gaan inbranden in, het, uh, in de film. Uh, dat lijkt dan veel bedrijfszekerder. Of dat ze het los aan de zender gaan aanleveren en leveren. En dan wordt het op tijd meegestuurd. Geef eens een voorbeeld. Als u naar het NOS Journaal kijkt, als u Rob Trip ziet... en, en dan komt uh, president Putin, of, uh, premier Poetin van uh, yeah. uh, Rusland uh, in beeld en hij zegt wat. Hoe gaat dat dan? Ja, dan uh, wordt uh, bijvoorbeeld uh, Poetin wordt gewoon uh, dat geluid gaat iets zachter en dan komt daar overheen de stem die je uh, uitspreekt wat eronder uh, te lezen is. Ja, en dat werkt, dat werkt doorgaans uh, bij de NOS misschien wel goed? Nee, um, de, het is dus het probleem van, uh, dat is, de programmakers zelf de keuze hebben om in te branden. En dan is het gewoon uh, beeld geworden. En dan kun je het dus niet meer uh, nee. de, de tekst eruit vissen en in en, en, en spraak uitvoeren. En uh, bij de NOS, uh, bij het journaal en nieuwsachtig programma's, zijn eigenlijk onze grootste problemen. Want uh, ja, dat andere is natuurlijk ook prettig. Maar je wilt, als uh, Bin Laden wordt doodgeschoten, wil je die avond toch wel graag horen wat er ook in het Arabisch en het Pakistaans wordt gezegd? Ja. En dat was toen op die dag niet het geval, bijvoorbeeld. Nee, bij geschreven ondertitels werkt het blijkbaar beter dan bij gesproken ondertitels. En uh, de klacht, herkent u die uh, bij, over dat VPRO-programma waar die meneer net over sprak in Turkije? Ja. Wij hadden een afspraak met de VPRO, nou, uh, dat was wel moeilijk, maar uiteindelijk is het voor elkaar gekomen. Een toezegging dat alle grote documentaires van uh, gesproken ondertiteling zouden worden voorzien. Uh, en uh, ja, dan is het op een of andere manier toch weer niet gelukt bij in Turkije. Nee. En Ik denk dat het vooral een probleem is dat uh, het zou, de omroepen zouden het zelf moeten beslissen, bijgaan vanaf nu, net zoals de commerciële... Uh, alle ondertitels los aanleveren. En als dat niet kan, en dat, blijkbaar is dat zo... want we zijn er al een aantal jaren mee bezig... we hebben al vier keer een, drie keer in de Kamer het aan de orde gehad... Uh, ik denk gewoon dat het een te klein onderwerp is... Die uh, programma maken zie ook niet dat het uh, ondertiteld uh, wordt uitgesproken. Uh, ik denk gewoon dat er uh, gewoon, uh, iets klip en plaats moet worden afgesproken. Ja. En ik denk dat dat uh, bij het publiek blijkbaar niet kan met al die losse omroepen. En dat het gewoon per wet geregeld zou moeten worden. Dat is de enige optie ja. naar al onze activiteiten van de laatste jaren. Marina Alings, uh, manager communicatie van de VPRO. Uh, kunt u daar een reactie op geven? Uh, waarom lukt het niet bij bijvoorbeeld in Turkije om uh, meneer Van Houten tevreden te stellen? Uh, dat is een technisch probleem en die ligt bij de NPO. Het punt is, um, de uh, ik herken heel goed wat, wat hij daarover vertelt. En bij In Turkije is ervoor gekozen om niet uh, twee gescheiden bestanden aan te leveren. En ik denk dat ik daar even bij moet uitleggen hoe dat precies werkt. Uh, de afspraak is in principe zo dat het programma wordt aangeleverd aan de eindrecie en daarbij een apart uh, bestand met de ondertiteling. En dat wordt dan in de eindrecie Samengevoegd. Um, dat is een, uh, een, een goede oplossing, want van daaruit wordt dan ook die uh, teletextpagina aangestuurd, uh, die uh, dat kastje voorziet van gesproken ondertiteling. Helaas is het zo dat die uh, twee bestanden niet altijd gelijktijdig worden gestart. En dat betekent dat de ondertiteling op televisie wegvalt. Dat is bij een programma als in Turkije fataal, want dan betekent dat kijkers. Uh, het niet meer kunnen volgen en die zijn we onmiddellijk kwijt. Maar als u zegt niet gelijk gestart, is dat dan uh, onkunde... of is het een technische onmogelijkheid? Ja, dat is een vraag die u bij de NPO uh, neer moet leggen. Uh, want wij hebben het op dat moment uit handen gegeven. En uh, het is dus bij de NPO in de eindregie... om ervoor te zorgen dat het perfect verloopt. Ja, maar wat denkt u... Uh, ja, kennelijk kunnen ze die garantie niet geven. Want het is onlangs ook gebeurd bij een programma van ons, uh, Classic Albums. Nou was dat gelukkig uh, Engelstalig. Nou, veel Nederlanders zijn al nog wel in staat om dat te volgen. Um, maar als dat uh, gaat om andere programma's, zoals in Turkije of Metropolis... waar ook wel Swahili wordt gesproken of Spaans... wat voor Nederlanders toch ook vaak moeilijk is... Um, ja, dan zijn wij al onze kijkers kwijt. En dat risico... Uh, lopen we liever niet. En dat is uh, dan ook de reden waarom veel van onze producers zeggen... ja, helaas, als wij die garantie niet hebben van de NPO... dat dat altijd perfect verloopt... dan kiezen wij ervoor om één bestand hmm. aan te leveren... waarin die ondertiteling al zit. Meneer Van Houten, uh, weinig hoop voor de nabije toekomst zo te horen. Althans, ja. het ligt op het bordje van de overkoepelende uh, organisatie... van de publieke omroep. Nou, um... Uh, dit verhaal is gewoon echt het oude verhaal waarbij dat wel eens gebeurde. Het kan misschien wel op een heel enkel moment eens gebeuren, maar mij zijn dat die dingen niet bekend. Als je de technici van de NOS op spreekt, uh, zeggen ze van ja, dat was vroeger. Uh, mm. En waarom kan de commerciële het dan wel en waarom kan de publieke het niet? Wat, wat vindt u de oplossing? Uh, ik, dit, dit is een te klein onderwerp. Uh, de programmamakers zien het ook niet. Ik snap ook best dat zij uh, gewoon zeggen, mm. ik heb nou hartstikke mooi programma gemaakt. Dan moet die ondertiteling ook zeker daar op hetzelfde moment erbij. Dus die angst zit daarin. De publieke omroepen hebben, uh, nou, uh, door onze bemiddeling, wat uh, we dat tot nu toe aan hebben gedaan, niet gezegd, jongens, het is afgelopen, mm. we gaan net zoals de commerciële gaan wij het samen uh, nee, dus los aanleveren. Ik denk gewoon dat de Tweede Kamer zijn rugrecht rug moet houden... en zeggen van, uh, het is nou na de zoveelste toestekking van de minister ook afgelopen... we gaan net als ja. met de onderkieteling van Dovers dat horen... dan gaan we dat gewoon per wet regelen. Het komt nog een keer uh, in de Kamer, hè, binnenkort. Het de komt kwestie. vlak voor de recessie in de Kamer. Ja. Rol van Houten namens Vizirius, de Belangenorganisatie van Visueel Gehandicapten... en uh, Marine Alings, bedankt voor jullie toelichting.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 Bij de perstribune, bij Max. De gast is ploegleider, oud-ploegleider Jan Gispers. Uh, in de tweede helft van de jaren 80, eerste deel van de jaren negentig. Uh, toch heel uh, succesvol, bijvoorbeeld met, uh, met PDM. Uh, Jan, kun je uitleggen waarom PDM zo succesvol was? Met name als Rooks en Teunissen, Breukink? Um, <tossimus> ja, ik denk ten eerste de, de keuze van de renners is natuurlijk belangrijk. Dat je dus... Uh, Ju het juiste team samenstelt, uh, waar je mee wil rijden. En dan, uh, daarbij uh, vond ik dat, uh, dat PDM een enorm goed georganiseerd geheel was. Ja? En, uh, ja, goed, uh, we hebben vaak goed opgelet, gediscussieerd onder elkaar... welke renner uh, gaat weg, welke renner komt erbij, welke past erin. <tiek> dat is van cruciaal uh, belang... Bovendien denk ik dat uh, ook de samenstelling van een ploeg uh, is belangrijk. Je ziet uh, vaak ploegen die, uh, uh, laten we Rabo maar als voor, <coughs> voorbeeld nemen... Dat lijkt me een hele lieve ploeg. Hè. Dus uh, ze kunnen het allemaal goed met elkaar vinden. Wat is een lieve ploeg? Hoe ziet, dat, ja, hoe ziet die eruit zi dan? Het ziet er allemaal even vriendschappelijk uit. Ja. En, uh, en ook in de koers. Er uh, wordt eigenlijk... Uh, uh, zie je niet... Uh, bepaalde commando's gegeven voor ja. onderling. Kijk, ik had altijd wel... Uh, <coughs> of moet zeggen, wij... Hadden altijd wel één of twee of drie uh, echte ruziemakers. Noem ze, noem ze bij naam. Nou ja, ik zal, zal maar een, een, een naam en een voorbeeld uh, nemen. Uh, Adrie van der Poel is een fel, is een fel uh, ventje. En die, die heeft uh, eigenlijk zijn hele carrière bij mij gereden bij Jan van Erp. Later bij Quantum en uh, weer later ja. bij uh, PDM. Uh, die, die stak de brand erin af en toe. Als het niet goed ging, dan werd er in de bus... Uh, de bus explodeerde hè, met dat ja. soort renners. Uh, Kelly konden zo'n woordje ook doen. Oh ja. en, uh, en dat soort renners. Nou ja, uh, Rudy Daan is ook jammerlijk uh, verongelukt. Die, uh, dat waren mensen die na de koers, als het niet goed was gegaan, flink de brand ja. stoken. En dan was er echt ruzie en dan Ja, dan, dan moesten we daarna in de bus, Moet natuurlijk, weer rechtgetrokken worden, de ploegleider. Ja. Maar uh, ja, dat was toch een, een, een beetje een echte mentaliteit in, in, de, in de wedstrijd. En daar is wat ik een beetje de mes moet ik eerlijk zeggen. Ja, daar mag wel wat meer vuur in en wat meer ruzie zijn. Vandaag dus de vijftiende etappe op het uh, programma in de Giro. Je gaf al aan uh, bij het begin van ons gesprek... je zou ervoor gaan zitten, waar het niet dat je een reisje hebt gewonnen... een golfreisje naar Turkije. Maar al die etappes tot nu toe heb je gezien. Geo Lippus, wat staat er vandaag op het programma? Ja, vandaag een hele zware etappe. Uh, ja, nee, er is niks nieuws onder de zon, want uh, de Giro is eigenlijk... vanaf het moment dat ze de bergen in zijn gegaan... Uh, verschrikkelijk zwaar geworden. We hebben al twee hele zware bergetappes achter. De rug gisteren, die John Colan. En vandaag gaan ze gewoon weer even voor het gemak over vijf calls. Waarbij de Passo Giao, bij Cortina dan Pezzo ligt dat in de Dolomieten Ja, dat is het dak van de Giro boven de 2200 meter. En dit uh, wordt weer een hele zware etappe. Hoewel er ook wel weer aan de andere kant gezegd wordt... het zou wel eens een kans kunnen zijn voor de mindere goden om het nu eens een keer te gaan proberen. Want uh, die ja, die zijn natuurlijk ook behoorlijk gesloopt. En ze weten dat ze na de rustdag van morgen... weer een tijdrit, een klimtijdrit ja. voor de boeg krijgen. Dus ja, dan, uh, dan zullen ze weer vol te tegenaan moeten. Denk jij, uh, Gio, dat in deze Giro-etappe... door de renners gesproken wordt over de onthullingen... die vanavond in Amerika in het programma 60 Minutes te volgen zijn... uit de mond van Tyler Hamilton... oud-ploegleider van veelvuldig toerwinnaar Lance Armstrong... en die zegt, ik heb... Ik, Hamilton heb geslikt, volop. Ik heb een gouden medaille van Athene ingeleverd en die Lance Armstrong. Hij kan zeggen wat hij zegt, maar hij slikte ook. En hij is niet de eerste die dat roept. Want nee. Floyd Lenders heeft Precies. dat natuurlijk geroepen. Frankie Andreu stond weer een beetje anders ten opzichte van die ploeg, natuurlijk. Maar goed, ook die heeft al toegegeven dat er in die tijd het nodige gebeurde wat niet mocht. En wat nog veel belangrijker is, en eigenlijk veel, veel harder aankomt bij Lance Armstrong... dat is natuurlijk dat George Hinkepie, zijn luitenant al die jaren dat hij de Tour won... dat hij nu ook schijnt te hebben doorgeslagen bij die Jeff Nowitzki. En dat is dan die FBI-man die op dit moment dat onderzoek leidt. Ja, en als zelfs iemand als Hinkepie al uh, tegenover zo'n man toegeeft... Uh, wat er allemaal gebeurd is in die tijd... dan denk ik dat Armstrong ja. echt moet gaan vrezen. En ja, jij vroeg of er over gesproken werd. Ja, Renners zijn net mensen, <laughs> ja. ze praten overal over... en zeker ook wel over ja. dit soort dingen, hoor. Jan Gisbers, Lens Armstrong, blijft zeggen... iedereen loopt uit de pas behalve ik. Wat denk je zelf, wat denk jij? Is Lens Armstrong een dopinggebruiker? Um, dat zou mogelijk zo kunnen zijn, ja, want... Uh, ja, we praten nu weer over wielrennen, maar het is, een alge het is wel uh, algemeen bekend... dat alle topsporten, uh, in alle topsporten wordt veel doping gebruikt. En dat, uh, dat wordt ook lang niet, lang niet altijd controleerbaar. De ene doet dat beter dan de andere, maar ik denk dat over het, over het geheel genomen... de hele topsport... Uh, daar is veel doping aanwezig. Ja, het is lastig voor mensen die van uh, wielrennen houden, iemand als ik, die voor zo'n etappe gaat zitten en toch altijd maar uh, met die doem van dopinggebruikers wordt uh, geconfronteerd. Heeft Contador nou vorig jaar de Tour gewonnen of niet? Wat moet ik vandaag van deze uh, leider in de, in de Giro uh, vinden? Wat denkt de kenner ervan? Nou, ik, ik denk dat er gewoon ook... Uh, er zijn enkele, ik noem het maar brandhaarden in de wereld, in Europa en elders ook, waar Waar uh, topsporters top zich uh, laten begeleiden en laten prepareren voor, uh, voor hun grote uh, prestaties die, die ze moeten leveren. En, en, en, en dat, dat is in het wielrennen ook zo. Ik denk, ik denk dat in het wielrennen uh, uh, alles bij iedereen wel bekend is. En er zijn er misschien een paar bij die matig gebruiken. Er zijn een paar bij die iets meer gebruiken, zijn er misschien ook die niks gebruiken. Maar over zijn algemeen vind ik het een beetje raar... om dan met zijn vingers naar Lens Armstrong te, te wijzen... die eventueel niks anders gedaan heeft als alle andere topsporters. Ja, want Gio, jij bent verslaggever. Jij moet elke keer ja. vertellen van de heldhaftige presentaties... en aanwezigheden in dit geval de dolemieten vandaag... terwijl je denkt, wat zouden ze op hebben. Nou, ja, ja, natuurlijk denk je dat wel. En natuurlijk weet je gewoon dat het, wat Jan ook zegt... dat het wijdverbreid is, niet alleen ja. in het wielrennen trouwens... maar in die hele sport en niet alleen in de sport. Hè. Maar dat vind ik altijd een mooi filosofisch verhaal. Ook buiten de sport, in de maatschappij. Uh, We snuiven allemaal een beetje. Jij mee. weet niet hoeveel belangrijke beslissingen... er in de zakenwereld worden genomen <laughs> onder invloed van, uh, van middelen. Uh, kunstenaars, <laughs> ja, uh, artiesten die geweldig... Ja. Lou Reed, die geweldige ja. muziek heeft gemaakt ja. uh, onder invloed. Ja, maar wacht uh, even. Het een van ja, nee, dat begrijp ik, ja. maar dat zijn individuen. Maar als je, als je zegt... Wie is de sterkste van een groepje mannen vandaag, dan moeten de kansen en mogelijkheden gelijkelijk verdeeld zijn. Ja, en ik denk dat de kansen... Nou nee, Nou Eerlijke topsport bestaat nee? niet. Ik, ik ontwijk de vraag een beetje, maar ja. eerlijke topsport bestaat gewoon niet. Er zullen altijd mensen zijn die beschikken over meer... en middelen zeg ja. ik dan, maar dat bedoel ik niet dopingmiddelen... maar meer uh, mogelijkheden om uiteindelijk boven die anderen ja. uit te stijgen. En sport is net als in de maatschappij toch ook vaak wel een kwestie van list en bedrog. Iedereen wil winnen, iedereen wil ja. als eerste over die streep. Jan, mo moeten wij als ja. fans ons maar gewoon overgeven aan, aan, aan die wereld... die we verder toch niet kunnen doorgronden... Moet we het maar nemen zoals het valt? Wat, wat zeg je? Moet, je, moet je het anders gevraagd het gewoon toestaan? Ja, ik denk niet dat je moet uh, proberen de hele wereld te veranderen. Dat gaat je niet lukken. He, maar er, er zijn, het, het is natuurlijk jammer voor, uh, voor, voor mensen die brandschoon willen zijn. Ja. En ik herinner me nog, voor CNN heb ik een, een, recht, een rechtstreekse uitzending van Jim Currier. De, de tennismeneer. Ja, die die uh, met hakkelen en stoten begon te vertellen dat hij was gestopt vanwege enzovoort. En da daar riep een van de journalisten, je bedoelt EPO. Ja, zegt die EPO, dus tennis staat bol van EPO. Dat, dat heeft die man zelf uh, verklaard voor de, voor de televisie. En da maar da daar, daar houdt dan iemand mee op die, die daar niet meer tegen kan. Die wil daarmee stoppen. En dat, dat kost hem zijn, zijn geliefde sport. Ja. En, uh, en uh, ja, het is niet zo dat we naar één renner of naar één atleet... of naar een hardloper of wat het ook is, moeten wijzen. Maar we, we zouden eigenlijk uh, meer moeten gaan naar... Een deel van dat, al dat geld wat er naar die doopcontroles gaat, dat zou je eigenlijk ook eens moeten gaan besteden aan de jeugd die naar een topsport toe gaat. Ik denk dat als, als mensen naar topsport toe gaan, dat, dat, mm. is, dat, dat heeft begeleiding nodig, heeft scholing nodig. Daar ja. zou echt meer naar gekeken moeten worden om de jongere, jongere sporters te begeleiden met dat ze, dat ze we, dat weten wat ze doen. Hè? Als je daar 40 bent en, en, en een hoop glorie hebt heb gehad met gouden medailles. Ja. En, en je wordt dan ongezond. heb je er dan voor over? Ik ben nu 71 en ik ben gezond. en ik fiets nog steeds uh, ja. uh, een stevig partijtje. Zonder doping? Zeker. Ja, ja. Nou ja, het kon ja. zijn dat je ietsje toedien dat je dacht: van: als uh, Helmond vandaag. Uh, dan gaan we het record verbeteren. Maar je fiets gewoon voor je plezier. en dan wel met een ja. lekker vaartje, neem ik aan. Ja, ja, nog ja, ja. steeds goed. Ja. goed zo. Bas Tegeler, uh, Roda tegen ADO. Laatste melding, 1-1. Ja, dat is nog steeds, uh, Govert. Zeven minuten gespeeld in de tweede helft. Roda heeft een extra aanvaller in de ploeg gezet. Meulens en wil nu via Hemten een bal voor het doel krijgen. Dat lukt. Vanaf de Bal wordt weggekopt door de Rijk. Maar doet het eigenlijk maar half. Dan komt Skobo erin. Maar komt de bal in de handen terecht van de doelman van ADO, Coutinho. En wordt het wat onvriendelijker... omdat mensen die in het strafschopgebied over elkaar heen duikelen in het opstaan dan besluiten ruzie met elkaar te gaan maken. Het hoort erbij in een wedstrijd die het voorportaal is van Europees voetbal... maar al een beetje het Europese sfeertje in zich heeft. Want de belangen, zoals dat zo mooi heet, zijn groot. De ploegen willen nou eenmaal door naar de volgende ronde. Als Roda dat wil, zal het nog twee keer moeten scoren... want het is voorlopig 1-1. Zul, onze vliegende kip, Zul van der Wart. Midden in de weilanden van Monnikerdam... en uh, ja, uh, eigenlijk onder de rook van Amsterdam, uh, dat zie ik nu uh, liggen... loop ik met uh, Ton Pieters en met Arts Artschenken En Arts kennen wij natuurlijk allemaal als... Uh, als geldsgrater, maar hij houdt zich tegenwoordig ook heel erg druk bezig met de, de natuur. Achter in het eerste uur spraken we al een beetje over de bescherming van de natuur. Uh, jij maakt je er heel erg druk om. Uh, waarom is dat? Nou, ik denk dat we, dat we moeten, ons moeten realiseren, gewoon als mensen... dat we in een, in een land leven waar het eh, langzamerhand steeds minder een plekje is... Voor, om nog eens een beetje tot rust te komen en eh, in de hectiek. En dan zijn natuurgebieden, denk ik, heel wezenlijk en belangrijk. Het is niet alleen dat ik aan, aan een natuurgebied eh, woon... de Eilandspolder, waar, waar de problematiek vrij groot is... en waar langzamerhand misschien met een beetje dwang eh, naar geluisterd wordt... Maar... We realiseren ons niet, en met name de politiek Den Haag realiseert zich niet dat, dat het vreselijk belangrijk is dat we dit soort stiltegebieden voor onszelf en voor, en dan krijg je automatisch dat stil, stiltegebieden zijn, dat, dat er ook vogels en beesten zich gaan vestigen. En dat is denk ik heel belangrijk gewoon voor het algemene welzijn waar, waar we met z'n allen in deze, in deze omgeving, in dit lage land in leven. Dat is fantastisch mooi en dat moeten we zien te houden. Als je goed luistert, uh, hoor je de gutto's, want die zijn hun nesten nu aan het beschermen. Uh, wat voor vogels zitten hier nog meer? Er zit hier uh, van alles. Er zit uh, de kievit, uh, uh, er zit een uh, ganzen, er zit een, uh, een tuurluur... Uh, de... En dit fluitje hier is, is van de, van de boswachter. Ik praat even met. Ja, precies. Nee, de, de, kijk, er is een, het is een heel mooi breed, breed spectrum van, van met name weidevogels. Maar er zit hier van alles. Er zit hier ook uh, een hermelijntje. Wat dat betreft is er een, een mooie balans in uh, wat je in de natuur kan, uh, kan vinden. En... Uh, en dat eigenlijk, want ik bedoel, we zien Amsterdam hier op, uh, op 15 kilometer afstand. En uh, daarachter ligt het, uh, het Markenmeer. Dus het is, het is in die zin ook een heel mooi gebied. Het is nu nog heel rustig, want we zijn op tijd. Maar straks dan fietsen hier, uh, half Amsterdam fiets hier rond in korte broek en geniet van al het mooie wat hier is. En daar moeten we. En dan moeten ze ons in, in de Haag, vind ik, en moeten we dat laten weten. Want ik uh, uh, dat, dat gaat niet goed. Ton, jij bent beheerder van dit gebied. Hoe belangrijk is een man als Arts Schenk uh, voor deze? Ja, ik vind het geweldig. Ik vind het geweldig. Ik, zolang als ik Art kan, uh, hij woont dan ook in zo'n landschap. En hij maakt zich terecht zorgen. Wij maken ons terecht zorgen dat met die enorme geldstromen deze kwaliteit aan waarde, aan vogels en natuur in die cultuurlandschappen... de laatste jaren in een tempo. tegen betaling aan het afnemen is. En ik, ja, ik, het komt omdat heel veel mensen niet begrepen van hoe werkt dat, hoe moet je dat aanzetten. En als je het goed doet aan de basis, ja, dan krijg je al die waardes. Net als onze, de mensen uit de jaren 50, toen het optimaal was in Nederland, daar gewoon weer in terug. En zijn die landschappen weer de moeite waard om daarin te recreëren en je en ontspanning te vinden. Maar is het mooi, 40 jaar na jouw grote successen om, om dit soort dingen te doen? Oh ja, het is, uh, het is fantastisch om het te doen. Uh, uh, je, je kan je naam gebruiken, denk ik, om, uh, om hier en daar eens een deur te openen. En uh, met name, denk ik, uh, mensen erop te wijzen die, uh, die beslissingen nemen. En in dit geval uh, politiek, denk ik, is het, uh, is het heel wezenlijk. Ik doe dit met, uh, met plezier. Want het is ook nog prachtig om in dit gebied rond te lopen... en mensen te kennen die er zo met hart en ziel mee bezig zijn. Dus ik vind het geweldig. We gaan nog even verder lopen. Oké. Okay. Aarts en Jules van der Wart met op de achtergrond de vogelgeluiden. De grutto's onder andere. Woensdag, afgelopen woensdag is de route bekend geworden van de Olympische fakkeltocht naar Londen. Londen 2012. Sporthistoricus Juret van der Voren. Uh, Jurrit, je hebt oud materiaal uh, bij je. Uh, Jurrid, volgend jaar brandt dat vuur dus in, uh, in Londen. Maar het is niet voor de eerste keer. Hè? Nee, in 1908 en 1948 waren de Olympische Spelen ook in Londen. Maar aangezien het Olympisch vuur uitgevonden is in Nederland in 1928, dan brandde het dus niet in 1908, maar wel. In 1948, toen de opening was van de Olympische Spelen in Londen... de speler van Fanny Blankers-Koen, kwam daar een ranke Britse atleet binnenlopen. Onder niet-aflatend gejuich van de tienduizenden... draagt een jonge Engelse atleet de toorts met het Olympisch vuur binnen. Het vuur dat bij de Griekse berg Olympus werd ontstoken... en meer dan 2000 kilometer ver door half Europa... over bergen en zeeën naar Londen werd gedragen... waar deze laatste man uit een reusachtige estabette de vlam zal ontsteken die gedurende de spelen onafgebroken branden zal. Het enige is dat de commentator hier Olympus en Olympia... door elkaar heen haalt, wat toch 500 kilometer uit elkaar ligt. Ongeveer het verschil tussen Amsterdam en Parijs. Ja, foutje van Philip Bloemendal. Maar ja, die man heeft wel heel veel gemaakt. Dus Daarom wel eens dus een Beetje zuur. van mij. Ja, dat klinkt wel leuk trouwens, uh, dat, dat vuur. Was dat altijd zo gezellig in Londen? Nee, drie jaar geleden, in 2008, kwam het vuur ook in Londen... onderweg naar de Olympische Spelen in Beijing. Het ging de hele wereld over. Het was niet bepaald gezellig daar, want er waren massale protesten. Vooral vanwege Tibet. Het was één grote... Chaos. Je hoort hier het geluid van een waterspuit, geschreeuw, geduw. Het was uh, één grote chaos daar. En er werd ook water over het vuur gegooid. En waardoor het enkele keren is uitgegaan. Overigens niet zo'n heel groot probleem hoor, als het Olympisch vuur uitgaat. Want er is altijd een reservevuurtje in de buurt. Maar wel opzienbarend waren al die massale demonstraties. En moet je eens horen hoe het daarna is gegaan in Parijs. Parijs, Vestingstad. Er mag vandaag niets misgaan. 3000 politiemensen staan op scherp. Meer beveiliging voor de Olympische vlam dan voor een staatshoofd. Nou, uh, het klinkt aanzienlijk uh, minder leuk, Jurrid, dan in 1948. Wie kreeg de schuld? Ja, dan gaat hem allemaal iedereen met vingers wijzen. En de ja. demonstranten hadden het allemaal gedaan volgens China en het IOC... Maar dat was eigenlijk wel een beetje makkelijk... want de route was gepland door Tibet en het IOC had het eigenlijk nooit mogen goedkeuren. Achter de schermen hadden ze dat dan met China al moeten regelen van... doe dat nou niet en dan had niemand ook gezichtsverlies geleden. Ook IOC-lid Prins Willem-Alexander vond het allemaal maar gedoe. In 2008 sprak hij hierover met de NOS. Mijn opmerking was echt alleen maar gemaakt over de vakkenloop zelf... die zulke proporties aan het aannemen is. Ja, nu is hij op de hoogste plek van de wereld geweest, hij is het langste ooit... Laten we dat record houden en laten we gewoon weer teruggaan naar de basis. In Griekenland aansteken naar het gastland voor de Spelen en laten we het daarbij houden. Al dus de kroonprins. Blijkbaar wist hij niet dat al sinds 1936 heel veel landen worden aangedaan door het vuur. Maar goed, op 19 mei 2012 wordt in Olympia het vuur ontstoken... en gaan we weer terug naar de basis zoals de kroonprins zojuist zei. En dan moeten we maar hopen dat het weer net zo gezellig wordt als in 1948. Jurrit van der Voren... Mitchell van der Gaag, tien jaar actief in Portugal. Goedemiddag, Mitchell. Goedemiddag. Eerst als voetballer, later coach. Uh, woensdag zag je Porto winnen hè, met 1-0 van, uh, van Braga in de finale Euroleague. Dan vragen we ons hier af, is Portugal zo sterk geworden... of is het gewoon een wat zwakkere competitie, die internationale UEFA-jaargang? Nou, ik denk dat Portugal op dit moment uh, een aantal ploegen uh, heeft... die, uh, die gewoon uh, erg sterk zijn. En uh, ja, dat ze nog steeds toch wel uh, redelijk goede talenten... Uh, kunnen aantrekken, uh, zeker voornamelijk uit Zuid-Amerika. Dus uh, op dit moment heb je gewoon een, een aantal ploegen die gewoon erg sterk zijn. En dat blijkt dan in de Europa League uh, misschien is dat het, uh, het, het zwakke broertje van de Champions League, maar neem niet weg dat, uh, dat Portugal een aardig reclame voor, voor zichzelf heeft gemaakt. Nou ja. en, en zelf uh, ben je uh, even zonder club hè op dit moment? Dat klopt, dat klopt. Wat ga je doen? Nou, op dit moment, uh, ik was zoekende voor een club. Er zijn een aantal dingen op, op mijn pad gekomen. Uh, sommige dingen zijn helaas niet doorgegaan, zoals het, uh, het verhaal van Sporting. Ja, dan wilde je samen met Marco van Basten als, uh, als duo. Maar ja, toen kwam er een andere president van de club, was ja, afgelopen. Dus, uh, dat is nog uh, wat uh, Zuid-Europese tappereelen. Ja. Uh, dus dat is helaas niet doorgegaan. En uh, morgen start de cursus, dus dat is het coach betaald voetbal hier in Portugal start morgen. Dus dat, uh, dat is eigenlijk mijn eerste uh, doelstelling voor op het moment. Om, uh, om het uh, beruchte papiertje uh, te behalen. Ja, Jan Gispers, uh, dit is je schoonzoon, Mitchell van der Graag. Ja, dat klopt. Ja, dat... <laughs> Nog steeds. <laughs> Nog steeds. Uh, dus ik, ik weet niet hoe vaak je elkaar spreekt. Ja, natuurlijk. Ja, nou ja, uh, je hebt ook een heleboel kleinkinderen hè, samen, uh, Mitchell. Ja. Heb, je, heb je aan Jan bezorgd vier, hè? Goeiedag. Ja. Hoe oud is de oudste? De oudste is 14. Kijk aan. Dus ja, dat is toch een heel span. Jan, moet je, ook al, moet je daar ook een keer naar Portugal uh, om te kijken hoe het met ze gaat? Ja, moet regelmatig uh, komen controleren of ja, hoe het allemaal oh, goed gaat. Ja, oh, oké, okay, wat leuk. Mitchell, dankjewel En een mooie zondag. Dankjewel. Oké, okay. goed, Jan. Ja, groeitjes. Ah. Hoi, hoi, Jan Gispers en Mitchell van der Gaag. Uh, Jan, toch nog heel even over jou. Uh, uh, uh, Affaire in de Tour de France met dat vervuilde voedingssupplement. Waardoor de, de hele ploeg uiteindelijk uh, met uh, Erik Breunkink... Uh, geloof ik als vaandeldrager toen uh, die de Tour moest uh, verlaten. Ik weet niet meer precies welk jaar, maar het zal ergens rond. Wanneer was het? Uh, 91. 91, 90, he? begin jaren ja. 90. Ja, en dan denken we nog altijd, ja, hoe zat dat nou? Uh, hoe kon dat voedingssupplement zo vervuild raken? Durf, durf jij te zeggen hoe het kan? Ja, ik heb uh, er is uh, redelijk veel onderzoek naar gedaan. Ik vind dat het programma uh, Andere Tijden, dat vind ik eigenlijk de, de eerste keer dat het bijna het ware verhaal was. Nee, dus uh, die hebben het ware verhaal, daar heb geloof ik lang, lang onderzoek gedaan... En uh, ja, de, de, de, dat het, uh, hoe het gebeurd is, uh, eigenlijk moet je dat aan de, aan de dokter vragen uh, die toen uh, bij de ploeg uh, actief was. Maar het, het is eigenlijk een, een, een extract van sojabonen die, uh, die ook gebruik, gebruikt wordt in de ziekenhuizen. Mensen die bijvoorbeeld uh, een halve maag weg moeten genomen worden, uh, nou, die krijgen dat soort voeding. Ja. Maar de, de clue is dat je dus uh, die, in die flessen, als je daar voeding uitneemt... en dan mag je daarna nooit meer met die fles iets doen. Zo'n fles moet weggegooid worden. Mm. Kijk, bij ons was het ook niet zo... En dat het toen is toen niet, niet gebeurd? Zo, is dat, want je zegt het ja, bijna, het is niet, bijna dat het bijna waar dat, in andere tijden. En dit is het ontbrekende schakeltje? Nou, ik, ik denk dat het in uh, andere tijden ook zo verteld is. Ja, maar wat is dan de schakel die nog ontbreekt als je zegt... het is bijna waar geweest, wat ik zag en hoorde? Ja, dat, dat, dat, dat zijn details. Zij spraken over een infuus. Maar er is nooit sprake van een infuus geweest. Er werden uit zo'n infuusles, maar werden... maar deelen, deeltjes werden er afgenomen. En die werden dan, naar nou, ik heb gehoord, geïnjecteerd. En dat, dat is eigenlijk om... Een, eigenlijk komt een wielrenner in de Tour de France vooral... waar verschrikkelijk hard gereden wordt... komt een maaltijd per dag tekort... En dan komt uh, sommige renners wel eens duur te staan. En de bedoeling was om, dat, om, die, om die maaltijd te vullen, kunstmatig ja. erbij ja. te brengen. Ja. Dat en, was de bedoeling. Dat maar vanhoop, dat is mis, misgegaan. Wat doe je nu? Ja. Uh, want uh, je hebt toen uh, toch uh, gezegd uh, in die wielerij... ik heb er geen zin meer in om erin te werken. Uh, je bent toch teruggekeerd later in het begin van de 21ste eeuw. Maar wat doe je vandaag de dag? Uh, hoe bedoel je teruggekeerd in de 21ste eeuw? Nou, ja? ik dacht even dat jij in... Uh, in 2007 of zo, rond die tijd, ergens uh, nog uh, in, de, in de wielerwereld actief bent geweest? Nee. Helemaal nog... niet meer. Je hebt echt een nee, punt nee, gezet. Nee. Ik ben nog één keer nog actief geweest exact. en dat was om een vriend van mij te helpen. Dat, was, ik, dat zal geweest zijn, denk ik, rond 1997 of zo. Mm. Uh, zijn vrouw die. Uh, die uh, die kreeg een verlamming en hij kon dus uh, niet meer van huis. Nee. En hij is toen, heeft mij gevraagd of ik dat uh, voor dat jaar over wilde nemen. He ja, dat heeft mee geholpen. Ja. Ja. En als je er nu op terugkijkt, uh, Jan Gispers, um, hoe kijk je er dan op terug? Wat, op vind, alles. Je, wat vind je ervan? Was het op mooi? Was het de moeite waard? Of ben je toch een beetje bitter om, om inderdaad die zure toer die er ook in zit? Nee, nee, dat is all in the game. Is, uh, ik, heb, uh, ik ben 25 jaar ploegleider geweest, uh, waarvan de eerste 15 jaar bij, uh, bij Jan van Erp tegenhandel. Ja. En uh, met Jan zelf uh, kon ik uh, geweldig goed opschieten, dat was eigenlijk een, een meer een, een opleidingsproef. Dat hebben we hebben 15 jaar gedaan, mm. hebben eigenlijk nooit problemen gehad. Nee. Daarna is het kwantum geworden, maar die, dat... Uh, dat geval met die intralipide daar heeft mij wel een beetje de nek gebroken. Ja. Ja. Vooral uh, ook uh, wat daarover geschreven wordt. En als je dan ziet wat er werkelijk waar is. Dat is dus het verhaal van andere tijden. Dat, uh, nou ja, dat, dat heeft mij wel gebroken. Ja. Maar ja. ik, ik ben, ben wel van de wielersport blijven houden. Dat zal dat altijd zijn. zo zijn. Dat is mooi om te horen. Jan Gispers, ik wens u een mooie reis naar, de, naar Turkije. Veel plezier op de golfbaan. Ik dank de luisteraar dat hij weer aanwezig wilde zijn. Veel plezier bij de collega's van uh, Langs de Lijn natuurlijk... met het vervolg van Roda tegen ADO Den Haag. Tussenstand 1-1. En er is nog wel een kwartiertje te voetballen. Een mooie zondag. Bob Dylan.